Anik Zampersen met het NOS-journaal. De regio Gerson, die aan het begin van de oorlog door Rusland werd bezet... is eind november weer in Oekraïnse handen. Dat verwacht een Oekraïnse generaal. De regio in het zuiden van het land werd in de eerste fase van de oorlog door Rusland bezet. Maar de laatste maanden wint Oekraïne steeds meer terrein. Verwacht wordt dat de komende tijd ook het offensief begint... om ook de strategisch gelegen stad Gerson te heroveren. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever is het aantal omgekomen Palestijnen in jaren niet zo hoog geweest. Het zijn er tot nu toe 125. De VN-gezant voor het Midden-Oosten waarschuwt dat dit jaar voor Palestijnen het dodelijkste jaar dreigt te worden sinds 2005. In het voorjaar kosten Palestijnse aanslagen aan 19 Israëliërs het leven. En Israël reageerde met meer invallen door het leger. De gezant sprak in de Veiligheidsraad van een dodelijke spiraal van geweld en riep op tot nieuwe vredesonderhandelingen. Pluimveehouders willen af van het preventief ruimen van gezonde kippen en kalkoenen. De maatregel om verspreiding van vogelgriep te voorkomen is achterhaald, vindt de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders. Die vindt het beter om bedrijven in de buurt van de besmetting goed in de gaten te houden. Volgens het ministerie van Landbouw gebeurt dat al. Het hangt er ook vanaf of er bij een besmetting veel bedrijven in de buurt zitten, zegt het ministerie. Bij een schietpartij in Eindhoven is vanochtend vroeger man gewond geraakt. Het gebeurde in het stadsdeel Woensel-Noord. De man is met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek. De politie hield later twee verdachten aan, maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het weer. Vanuit het zuiden meer zon. In het noordwesten eerst nog een bui. Tot 19 tot 23 graden. Morgen droog en vrij zonnig, en met ongeveer 20 graden blijft het zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel wat oponthoud op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade staat er 10 kilometer file. De vertraging valt mee. Die is iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Lekkere we aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Door de Tina Turner en de typical Mail. Inderdaad, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Wat is het warm, hè? De warmste 29 oktober uh, aller tijden, Benno. Goedemiddag. Ach, wat is het warm, ja. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. En je bent een dikke trui aan. 22,6 22, graden in Maastricht is juist gemeten. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus uh, warmterecord uit 2005 uh, is gesneuveld. Oh, gelukkig. Nou, wat een uh, geweldig nieuws. Nou ja, hoewel, ik las uh, vandaag in het Haamsdagblad Dagblad een, een, een treurig verhaal... dat de natuur het allemaal niet meer kan bijhouden uh, en bijhouden benen En uh, dus ik ben van plan om op mijn moestuin binnenkort sinaasappelbomen te planten. In de hoop dat dat wel gaat lukken. En dat uh, dat gaat zeker lukken, denk ik dan ook. Hoe is het met de pompoenen uh, eigenlijk? Eh, nou, wel goed. Ja, het is pompoentijd geloof ja. ik. Uh, ja, ik heb zelf niet zoveel met pompoenen. Halloween komt eraan. Oh ja, Halloween komt er ook aan. Wanneer ook alweer? Nee, dus de aankomende dienstdag. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, ja, geweldig. Uh, ja, hoe meer bloed, hoe beter. las ik ook ergens in het Habersdagblad. Maar ik ben niet zo van die enge dingen. Dat is uh, slaap ik nou ja, we hebben het er straks nog even over. Oh, gelukkig. Oké, okay, Halloween. Vandaag in ieder geval... Uh... Inmiddels aanwezig in de studio. Sandra Lissenberg. En we gaan praten over barboek hoe een boek een podcast uh, is geworden. Daar uh, gaan we het allemaal over hebben. Natuurlijk het bericht We hebben voetbal vanmiddag. En wie speelt er, Rob? Ja, we spelen uh, uit tegen Marken. Marken. Oh, oké. Okay. Nou, dus dat, hele... ja, dat moet een uh, appeltje eitje worden. Want uh, oh. ze staan oh. helemaal onderaan, uh, Benno. Op de oh. dertiende plek, Zo. Marken. Oh, en is... wij staan op de vierde plek. ja, dus, ja, ja. ja, ja Wij... Goed, uh, dan hebben we natuurlijk nog uh, uh, nodige Zandvoortse nieuws. Een um, uh, uur twee komt Jaap Koper naar de studio. En die heeft uh, allerlei nieuwtjes over uh, een rally rijden. En natuurlijk de nieuwe single van uh, Wendy. Wendy? Wendy, ja, Wendy Moore? Ja, Wendy Moore. En daar gaan, dat gaan we natuurlijk ook draaien. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Dan natuurlijk de evenementenagenda... Um, en we hebben natuurlijk in het laatste uur... Rando Lawson live vanuit het circuit van Assen. Want daar is het, het laatste raceweekend... van de Young Timers Car Challenge aan de gang. Kijk eens aan, kwart over vier weer. Ja, kwart over vier natuurlijk. En ja. we hebben heel veel ander nieuws en lekkere muziek. dus. Zeker, nou goedemiddag uh, allemaal. Lekker blijven luisteren, inderdaad. Zandvoort op zaterdag oh. tot aan uh, vijf uur. Tot aan een uh, nieuwe aflevering van uh, Entertainment for You. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Zfmlive.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A En dan gaan wij een lekkere gouden oude draaien Van uh, de, de jaren negentig Jimmy Nell and Ain't No Doubs She says, it's not you It's me I need a little time, a little space A place to find myself again, you know Oh yeah I know goodbye when I hear it She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says. Dat was nog een keer op de Salvoortse Radio. De Jimmy Nail en Eend No Taps. Zo dadelijk gaan we praten over het Barboek, wat een podcast is geworden. Daarvoor het gast vanmiddag in de studio van ZFM is Sandra Lisberg. Maar eerst gaan we de nieuwe Adel voor je draaien. Die heet I Drink Wine.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 Fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balancing in the sacrifice. And yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe in child. my life, something real, something that feels true. You better believe for you, have... Als je dit soort uh, muziek hoort, dan weet je dat we richting november en december gaan natuurlijk, hè. Is dat zo? Weet je de, ja, de, de kerstplaatjes en oh, de dingetjes. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan komt uh, Adele er ook weer aan uh, met de, de nieuwe single I Drink Wine. En dat zegt ze waarschijnlijk als ze een uh, rondje gegeven wordt in het uh, café. Ja, ja Dan dus zegt ze ja, ja, ja. I Drink Wine. Ja. Ja. Geweldig. Dat ons meteen bij het volgende onderwerp natuurlijk. Ja. Uh, nou, we gaan niet over, uh, uh, over wijn drinken hebben. Nee, maar, barboek. Uh, barboek, ja, dat weer wel. Bar, ja, ja, ja. ja. Uh, Sandra, welkom. Dankjewel. Uh, en gezellig dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over uh, barboek, wat een podcast uh, is geworden. Uh, vertel eens even over... Uh, het is jouw idee. Uh, deels is het mijn idee. Het barboek uh, uh, was mijn eerste idee om een uh, boek te schrijven over... Uh, de geschiedenis van de Zandvoortse horeca. Wat uh, natuurlijk in het loop der jaren uh, ook erg uh, veranderd is. Sommige dingen zijn nog wel hetzelfde. Zoals de chin bijvoorbeeld. Die bestaat er heel lang. Maar ik dacht die verhalen. Achter die uh, kroegen en barretjes. Ken, Zandvoort... kennen, je ze, kennen je die verhalen? Nee, niet allemaal. Uh, maar wel wat? Uh, nou, uh, nee. Eigenlijk alleen uit mijn tijd. Maar ik, ja, de generaties voor mij. Die hebben het misschien... Ja, wellicht nog veel bonter gemaakt. En, en dus nog bonter. En, en, ik, ik wist zeker dat er hele hele mooie, goede verhalen ja, ja. zaten achter al die etablissementen. want Ik geloof dat vroeger Sandvoort in totaal met daarbij de strandtent en de restaurants iets van 220 uh, horecazaken heeft gehad. Nou ja, dat, uh, en, en niemand kan mij wijsmaken dat daar nooit wat gebeurd is. Nou precies. Dat, uh, en ik vind dat het bewaard uh, moest blijven. Of maar waarom precies de horeca? Uh, nou, omdat daar denk ik het meer gebeurt dan in de supermarkt. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar niet bijvoorbeeld uh, als we kijken naar de verkiezingen voor de ondernemer. Niet aan de retail of overige uh, zaken. Je was heel specifiek, horeca. daar gebeurt het allemaal. Dat was massaal aanwezig in Zandvoort. Dus daar wil ik een verhaal over maken. Ja, ik denk, ik denk misschien ook omdat ik het wat beter aan mezelf kan, kan koppelen. Mijn eigen, eigen ervaringen. Uh, daarbij genomen dat, dat er altijd wel wat gebeurt in die horeca. En dat er dat, dat, dat kunnen leuke dingen zijn, meestal zijn het leuke dingen, maar ja, ook de minder leuke dingen. Dat, uh, er zijn ook wel vechtpartijtjes en, uh, en voor elke periode is dat anders geweest. Hoe, ja. ging het, hoe was het uitgaan in de jaren zeventig? Dat is toch uh, duidelijk veranderd ja. de afgelopen vijftig jaar. Je wilde er een boek over schrijven, maar dat is er niet van gekomen. Waarom niet? Ik ben begonnen. Oh, dat wel? ja, dat ik dat. Nee, ik zal even vertellen hoe ik op het idee ben gekomen. Ik las een verhaal uit De Klink. Dat is het, nee, laten we het vakblad noemen, van Genootschap uit Zandvoort. En die had een interview met Willem Trochtrop. En die was uitbater van onder andere de Oasebar. En dat was zo leuk en levendig opgeschreven. Hoe dat eraan toe ging rijden dik voor de deur. En na zondag, die, die, die kroeg die, die klapte bijna uit zijn voegen. Um, en ik dacht, ja. Toen, toen dacht ik echt van... er moeten meer van dit soort verhalen zijn. Ongetwijfeld. Want meer kroegen, 220 kroegen. Nou ja, het luidje ja. wint. Dan kom je op heel veel leuke verhalen. En ja, die, die, die personeel... wat in die kroegen heeft gewerkt... ja, die, die, die, die, die, die kunnen zo mooi vertellen over die tijd. En, en heel vaak heel levendig. Dat zit toch, het barpersoneel dat, ja, die, die, die praten denk ik van nature al graag. Die no. moeten hun gasten natuurlijk ook en onderhouden. En makkelijk, in heel veel gevallen. Um, dus uh, ja, ik, ik heb uh, Arie Koper van de Klink gevraagd, goh joh, mag ik dat artikel van je uh, overnemen? En dat gebruiken als opzet. Nou, hmm. ik heb Willem Drochter op toen benaderd. En zo was ik van plan dus van eigenaar naar eigenaar naar nieuwe eigenaar. Want die kroegen gingen natuurlijk wel regelmatig van de hand. Ja. Uh, om die te benaderen en zo de geschiedenis per kroeg op te schrijven. Ik had bedacht, ik doe er tien. Ik, ik had er zelf, negen zelf bedacht. Samen met Ronald Rietberg. Van welke hebben we er nou echt toe gedaan? Hebben echt wat toegevoegd? En één was een wildcard. En daar konden mensen op stemmen via Facebook. En dat is de Jenks geworden. Oké. Okay. Maar het, het schrijven... ja, het, het, het is veel te veel... om in je eentje te doen. Ik heb nog een oproep gedaan op Facebook... van misschien collega schrijvers... wie wil mij helpen? Uh, geen reactie opgekregen. En uh, ja, toen kwam Dolly... van God, zullen we barboek radio gaan maken? En nou, dat idee hebben wij... toevallig bij CFM destijds... Uh, ingediend. Nou, er is uh, ja, niks meer gebeurd. En Dolly en ik... ja, die, die gingen wel verder... En uiteindelijk bleek dus voor ons de podcast wel de, de meest efficiënte manier te zijn. Want ja, je, sch, je spreekt aanzienlijk sneller dan dat je schrijft. Ja. Dus, uh, en je kunt ook meer mensen uitnodigen. We houden niet meer vast aan die tien kroegen. Maar ja, yeah, we, we nodigen nu gasten uit. Die bij ons achter de microfoon, nou ja, voor vijftig minuten tot een uur komen vertellen over hun ervaring en hun avonturen in de horeca. Met podcast is eigenlijk de sky the limit, hè? Ja, als je, als je twee uur wilt blijven praten, dan kan dat. Dan breken we hem gewoon op in twee afleveringen. Dus ja, dat klopt. Dat, ja, ja, ja. En het is, het, is, het is heel toegankelijk en makkelijk op te zoeken. En ja, wij, wij hebben afgesproken, we doen twee afleveringen per maand, dus om de week. En dat, nou ja, de eerste twee zijn inmiddels een feit. Daar gaan we straks zo over verder praten. Dan zullen we even een muziekje doen, Rob? Ja, dat is een heel goed idee. En ik ja. ben ook benieuwd waarom het uh, niet op de radio zit natuurlijk. Ja, oké. Okay, ja. Of... Dus kunnen we het zo meteen ook, ook nog even over hebben. Oh, oh, oh. Dat had ik wel uh, gewild. Ja. Het gebeurt uh, meestal op zaterdag. Hè. Dan uh, gaat iedereen uh, lekker naar het café en naar de disco. Vandaar dat we deze uh, voor je gaan draaien. Hier is uh, Bluff met de single Zaterdag. De allermooiste straathoek. ruikt naar koffie en naar bier. Stuk koffie, haar raam staat altijd open. Ze kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij vanavond, het is tijd. owned up En zo gingen we even naar Zeeland met uh, Bluff. Oftewel uh, Pascal Jacobsen uh, in zijn band. En Zaterdag. En laat het nou ook uh, Zaterdag uh, zijn, uh, Benno. En dat doe je altijd zo rond en nabij half drie het uh, Weerbericht. Ja, nou, ik zei het al, hè, de warmste temperatuur ooit bereikt op 29 oktober. Ja, en dat is. Niet te geloven, en daar heb ik voor het eerst een trui aan. Normaal heb ik er, uh, altijd een t-shirt aan. En, ja, ja, ja, ja, Vandaag je, met trui. Te ja. dik gekleed. Of een, te uh, dik eigenlijk. Een, ja. Maar goed, hoe uh, nou nou gaat het weer eruit zien? Nou, morgen 19 graden en het blijft droog in Zandvoort. Uh, met een windje van 3 beaufort. Dus dat valt allemaal reus mee. Eigenlijk bijna windstille dag. Maandag blijft het ook nog droog in Zand. Het wordt 17 graden, dus de temperatuur begint te dalen. En vanaf dinsdag begint het te regenen, 5 mm. En, en de temperatuur zakt naar 16. En uiteindelijk, donderdag, zitten we op de normale temperatuur van de tijd van het jaar van 13 graden. En dan blijft die eigenlijk dalen tot de volgende week, zaterdag. Oh nee, dat is twee weken verder. Dan, ja, okay. dan zitten we op 10 graden en dan hebben we het over 12 november. Maar zover is het nog lang niet en er kan natuurlijk wat weer nog heel veel veranderen. En dan kijk ik even naar het Academy is of we een beetje in de pas lopen wat dat betreft. Ja, uh, Kandemie die zegt eigenlijk precies hetzelfde maandag 19 maximaal. En uh, de minimumtemperaturen zijn eigenlijk nog wel vrij hoog. Dan heb ik het over 10, 11 graden. Dus dat is uh, best nog wel warm, vind ik zelf. Um, nou, veel regen natuurlijk de komende week. Uh, weinig wind. Tenminste, we gaan naar 5 beaufort. En uh, weinig zon, nog, had ik moeten zeggen. En dat is het dan eigenlijk wel. Ja, we hebben een pluutje nodig. Dus uh, dat een komen ploetje, de komende week. Ja, en een regenjas. En um, nou, dat is het wel. En, dan, en vooral blijven bewegen en lekker naar buiten. En de verwarming kan uitblijven. Ja, dat, is, dat, zou heel dat erg scheelt fijn. weer energie. Heel veel, veel, heel veel energie. Ja, toch? Nou, het weer is ook na te lezen op uh, uiteraard, uh, de website van uh, CFM. Of kijk ook op de ZFM-app. En Sandra is vanmiddag het gast en we hebben het over het uh, barboek, de podcast. Ja, en Rob, jij had nog een vraag aan Sandra. Ja, ja, ja, want uh, jij zei uh, Sandra dat je eerst uh, op de radio eigenlijk zo'n uh, programma wilde doen. En uh, ja, dan heb je je eigen lokale radio natuurlijk. Uh, kon daar niks mee gebeuren? Dat klopt. Wij zijn, uh, nou ja, uh, we hebben gesproken met het bestuur over het idee... Uh, uh, Dolly, met wie ik nu de podcast doe... die uh, zat toen op bij uh, CFM. En um, ja, dat moest allemaal... Uh, heel belangrijk... en uh, nou, vertellen wat ons idee was. En dat het moest uh, besproken worden. Nou, ja, Dolly is vertrokken bij CFM. En uh, dat was dus ook het einde... van het idee van Barboek Radio. Dus oh, dat ging dat, niet lukken. Dat, uh, dat ging hem niet worden, verandering van bestuur. En dus dat, uh, ik, ik denk dat het ergens uh, nee, op de grote stapel terecht is gekomen. Ik weet het niet. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Vandaag besteden we er uitgebreid uh, aandacht aan, hè Benno, zeker, toch? Zeker, zeker. Zeker, en we gaan lekker luisteren naar uh, jullie podcast. Ja, en uh, nou, niet nu natuurlijk. Want... Nee, <laughs> maar, nou heb je nou de radio aan. <laughs> uh, Sandra, ja, nou, we waren gebleven eigenlijk tot uh, het, uh, het uitwerken, het maken van, van jullie uh, idee. Van we maken geen boek, maar we maken een podcast. Um, is, is dat. Hoe is dat voor jullie uh, om te doen? Uh, je, je nodigt mensen uit. Uh, willen de mensen eigenlijk wel praten? Uh, de meeste wel, gelukkig. Dus dat. Uh, sommigen hebben twijfels. Wat, wat ik ook wel begrijp. Want uh, de, ja. Uh, je wil niet achter van je tong laten zien. En daarnaast, wie heb je tegenover je? Ja. Dat, uh, wat gebeurt ermee? Wat, wat gebeurt ermee? Wat voor vragen ga je stellen als je, als je het niet gewend bent? Maar dat, uh, over alles is te praten. Ook vooraf. Dus dat, uh, wat je niet wil vertellen, ja, hoef je niet te vertellen. En dat, uh, wat voor de mensen die nog worden uitgenodigd. Uh, je zegt het al, vooraf gaan jullie eerst met elkaar de zaak doornemen. Van waar gaan we het over hebben? Uh, ja, ik heb natuurlijk uh, even, even teruggrijpend. Ik heb een aantal interviews al gedaan. Uh, twee jaar geleden toen ik met het idee begon. Uh, die heb ik ook afgerond met de goedkeuring van uh, de geïnterviewden. En die mensen, die nodig ik natuurlijk uh, nou ja, als een van de eerste uit. Om ook de podcast te komen doen. Want die ja. hebben een medewerking verleend aan het boek. Het ja. Nou ja, boek wordt nu podcast. En uh, daar weet ik natuurlijk al heel veel van. Dus daar hoef ik dat voorgesprek niet meer... Uh, mee te doen. En uh, mensen die dat willen, nou ja, dat ik, uh, ja, graag zelfs kom ik even kennis maken en een korte voorbespreking te houden van waar wil je het wel over hebben, waar wil je het absoluut niet over hebben. En uh, ik, ik vind, ja, er moet wel respect voor, uh, uh, ja, moet je, moet je daarvoor houden om, ja, om je daar aan te houden. Ja, ja. Um, wie zou je nog graag willen hebben? Je hebt natuurlijk een verlanglijstje. Oh, je, je ogen beginnen helemaal te glinsteren. Ja, ik, ik, ik, ik heb ze eigenlijk al. Maar ik... Uh, <laughs> Uh, ik, ik ben er heel blij om dat ik, ze, uh, dat ik de toezegging heb gekregen dat ze samen uh, bij, bij ons aan tafel komen zitten. Dat zijn uh, Michel Konings en Mathieu Emmen, de oude uitbaters van de Bastille. Oké. Okay, okay. uh, en waarom die? Uh, voor mij waren dat echt een, ja, hele uh, sterke krachten achter een um, heel mooi horeca concept. En toen, ja, de Bastille, toen zij de Bastille verkochten... zijn zij ook uit elkaar gegroeid, min of meer. En ik zou ze heel graag nog eens uh, samen... en ik, ik denk velen met mij samen willen spreken... van hoe gaat het nu met ze? Ja, ja. En hoe zijn jullie destijds op die, op die leuke ideeën gekomen? Want er gebeurde in de Bastille vreselijk veel. Die organiseerden zulke leuke dingen... Uh, zowel in als buiten het, uh, uh, nou ja, het café-restaurant. Je kon er eten ook. Uh, dus ik, uh, ik, ik vind het gewoon leuk dat je die twee van Belleer uh, uit mijn tijd... zegt oma dan, <laughs> dat ik die twee uh, ja, binnenkort hopelijk uh, aan tafel bij ons kan hebben. Dus twee iconen uit de Zandvoortse horeca? Voor mij wel, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat, wie, wat zijn de huidige Zandvoortse uh, iconen in de, in de horeca? Ja, dat, als je het mij persoonlijk vraagt. Ja. Uh, mensen die, die heel goed snappen waar, waar, waar het om draait. Is uh, Brigitte en Rob van het Wapen van Zandvoort. Die, uh, die organiseren vreselijk veel voor een klanditie. En ik, ik vind, ja, de, de reuring uh, moet, er, is, moet er in blijven inkomen Ik weet niet of het weg is geweest. Ik ben natuurlijk ook ouder geworden. Je gaat minder uit. Dus ik, ik ben geen... Um, ja, hele wekelijkse deelnemer nee. aan het Zandvoortse uitgaanleven. Ik vind, uh, nou ja, de, de Kroeg in de Altstraat, die doen het ook leuk. Vind ik dat uh, Café anders en vier. En het, ik, ik denk dat ik nu heel veel mensen nog vergeet. Maar ik, ik ben geen actief lid meer van het Zandvoortse uitgaansleven. Maar wat ik zo zie, dan uh, ja, voor mij als eerste uh, komt Brigitte naar boven. Ja, de podcast is te lezen op uh, de Zandvoortpodcast.nl. Zeg ik dat goed? Ja. En, um... Hij is niet te lezen, hij is te beluisteren. Ja, sorry, ja, je hebt gelijk. Ja, ja, ja. Uh, ik heb de podcast, of de website, het is een, gewoon een eigen website. Um, het is ontzettend fijn, denk ik, voor jullie dat je daar je podcast op kwijt kan. Hè? Want het is een bestaande website en er staan ook uh, podcasts uit... 2021 staan erop. Uh, nog gemaakt door Gert van Kuik. En, en, uh, dus dat is uh, ontzettend mooi om dat allemaal weer terug te horen. Uh, een morseltje denk ik voor je. Nou, uh, ja. Je, mm. het, het toeval wil dat uh, Gilles Kok van de Zandvoort Podcast en ik... Uh, ken elkaar al heel lang. En uh, wat je met een podcast... Eigenlijk de grootste moeite met een podcast is uh, de apparatuur en ja. de platform. Hoe krijg je het op een platform? En ik wist dat Gilles dat al had. En dus ik heb Gilles gebeld. Go Gilles, dit is mijn idee. Heb je daar ruimte voor? Mag het onder jouw vlag? En Gilles zei: Ja, hartstikke leuk. Ja, ja Dat, uh, dat um, een mazzeltje goed. weet ik niet. Dat uh, ik, ik denk dat het uh, gewoon een goede connectie is geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En uh, jullie hebben zelfs ook eigen popkart. Kappen, hè? Zoals dat die, die, die. Dit soort dingen ja. wat op die microfoon ja. zitten. Dat, is, dat staat wel heel profi, vind ik zelf. Ja, ja dat, dankjewel. Ja, het smolt al Geen het goed. Het is geregeld. Ja, goed zo. Uh, wat kunnen we volgen? De eerste twee staan erop. Uh, wie hebben jullie gesproken? Uh, de eerste aflevering was met Ronald Rietberg. En uh, niet zonder reden, want Ronald is. Uh, de afgelopen twee jaar ook uh, mijn adviseur geweest. Omdat hij zo'n rijk horecaverleden heeft... zowel als werknemer als uh, als eigenaar van diverse zaken. En, uh, en vooral dan heb ik het over de jaren 70, jaren 80, jaren 90. Um, en die adviseurschool, die kun je benaderen en die kun je spreken. En, en het is echt zo'n spin in het web. Ja. Die, die, hij is, nu, hij is de eerste aflevering geweest. En ik weet zeker dat het niet de laatste aflevering is ja, ja, geweest. Precies, ja. Die man die heeft zoveel te vertellen. En heeft zoveel meegemaakt uh, in Zandvoort. En, en ook daarbuiten. Maar we, we richten ons nu voornamelijk op Zandvoort. Uh, dat, dat hij nog veel vaker aan het woord zal komen. En dat, ik denk niet dat, dat het alleen voor Ronald geldt. Maar ook voor andere mensen. Ja. Dat een uur is niet genoeg. Oké. Okay. Nee. Nou, dan, uh, ja, zo kan je wel bezig blijven natuurlijk. Precies. Ja. Ja. Ja, en de tweede was, was afgelopen donderdag, is die online gegaan, was Frank Vink. En Frank is uh, oud-eigenaar geweest van The Wild Child, van het Rock Café in de Kosterstraat. Oké. Okay. Goed, nou, ik wens ja, je... Ja, heel... de, even ja, even een vraag. Nog? Ja. Oh, neem me niet van. Bijvoorbeeld uh, iemand als uh, Mike Aardenwerk, uh, die uh, heel belangrijk dus dat, uh, is uh, uh, in, in de horeca. We met de chin uh, begonnen. Die staat er ook op? Jazeker. Mooi, uh... mooi, mooi. En dan hebben jullie ook uh, nog steeds een uh, andere locatie waar uh, de opnames uh, plaatsvinden voor de podcast? Ja. Hoe dat... bepaal je de locatie? Nou, dus waar ga je dat allemaal komen? Ik meen eigenlijk dat ik moet. Uh... Eigenlijk moet ik een, een, een betere uh, deal sluiten met waar, ik nou, waar we naar nou op zoek zijn. We zoeken een locatie in de horeca. Ja, en waar we het liefst nog onze uh, gasten één drankje mogen aanbieden van het huis. Dan kunnen wij een beetje reclame maken voor... Het etablissement, maar dat moet ik misschien nog ook meer bekendmaken. Dat, uh, dat, dat ik dat wil of dat ik daar nou op zoek ben. Dus mensen die ons op die manier willen sponsoren. Dus de horeca-eigenaren van uh, vandaag de dag, die, uh, die kunnen zich melden bij mij. Dus dat, Mooi, uh, want je bent wel van plan om uh, elke keer uh, ergens uh, op locatie uh, te staan. Ja, vind ik wel zo gezellig. Met ja, een en, beetje ja, moes op de achtergrond. Precies, dat moet je hebben. Ja, inderdaad. Dat moet je hebben. Een stukje gezelligheid op ja, de grond. Ja, ja. Uh, André Verduin die had uh, daar destijds een, een speciaal uh, bandje voor. Met uh, gewoon cafégeluiden geluiden Dat is ook handig. Ja. Ja, dat is ook handig. Nou ja, En we zitten misschien nog over na te denken. Om de podcast dus uh, eigenlijk met publiek te gaan doen. Als mensen oh, ja. het heel leuk vinden. Om, om, om erbij te zijn. Ja, uh, ik, uh, ik zal ze niet tegenhouden. Hartstikke gezellig. Ja, dat is, uh, is een super, uh, super idee. Voordat je het weet, ben, heb je bijna een theatershow. Uh, ja. ja. Oeh. Oeh, wat eng. Nou, in ieder geval heel veel succes, Sandra. En uh, dat gaat helemaal goed komen. En uh, hou ons op de hoogte. Dank jullie wel. Goed zo. Dank wel voor je komst. Leuk. De Zandvoort Podcast brengt het barboek bij je in ons café. In ons café. Is het gezellig. Heb ik jou ontmoet hier in dit kleine café. Jij stond te zingen met een zwarte hoed. En iedereen deed met je mee. Het was zo gezellig die avond, mijn wie. Ik vroeg je toen zingen. Dat is ons bestaan en overal is het groot feest. Jij denkt maar in Kali, dat was ons geluk. Dat hadden wij nooit verwacht. Ja, het is hier weer gezellig. In de studio van uh, CFM is het ook gezellig. Want we hadden het juist over het uh, barboek. En daarvoor uh, was het uh, gast uh, Sandra Liesenberg. Ze doet dat samen, die podcast met uh, Dolly Tempierik. Je hoorde er alles over. Dus uh, kijk daarvoor op de Zandvoort podcast. Inmiddels, uh, nou, volgens mij bijna een kwartier aan het spelen. De wedstrijd uh, van uh, vanmiddag. Dus we bellen met uh, Marken. En daar is uh, Jan van der Leden. Goedemiddag Jan, welkom. Goedemiddag uh, Rob. Nou, hoe is het daarin, Marken? Gaat het allemaal goed? Uh, het, is, uh, het is druk en warm. <laughs> Oké, okay, ja. Nou ja, ik had uh, voor het eerst uh, weer een trui aangetrokken, maar uh, een beetje te, te warm eigenlijk. Ja, dus, er is totaal geen wind hier. Dus, uh, gewoon windstil en het is, het is heerlijk weer. Heerlijk weer. En uh, ja, vandaag een, uh, een mooie wedstrijd, althans. Marken is uh, wel een beetje helemaal onderaan te vinden. Wat zeg je? is helemaal onderaan te vinden op dit moment in de competitie. Oh. Oh, we maken, we maken net 2-1. We scoren net. Oké. Okay. 2-1. Ja, 1-2. 1-2. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus uh, we staan uh, inmiddels... Uh, voor... Nou, dat is de Vlieg gescoord. Uh, de eerste kwartier. zijn er een kwartier uh, onderweg? Ja. Jeetje. Ja. Ongelooflijk. Uh, na zeven minuten kwam uh, Marke voor... door een foutje op ons middenveld. En die bal werd over Daan, hier, of Daan Kerkman heen gespeeld. Dat was kansloos. Uh, die aanval daarop... Paasje Jeffrey op Raymond Wagenburg. En het was 1-1, mooi. Oh ja. En nu zitten we in zit de 13e minuut. Een En is het uh, 1-2 voor ons. Ik heb het doelpunt helaas niet gezien. Ik weet ook dat niet iedereen gescoord heeft. Oké, okay, nou ja, mooi, uh, mooi dat, dat iedereen erin zit, in ieder geval. Ik heb heel Helemaal goed, uh, Jan. Uh, ja, vandaag uh, weer uh, compleet het uh, team. We zijn meer dan compleet. We hebben ook een bank, dat weet je niet. Weten. Daniel of Silvio, Sjilbasky, uh, uh, Bert Baten, Natsje Kastief, Koen Gielsen. Het zit allemaal op de bank. Oké, okay, jouw. Jeetje. Dus er kan het best eentje gewisseld worden. Ja. Want we worden er alleen maar sterker op. Nou ja, in ieder geval ja, een, een, een flitsende start van, van de wedstrijd uh, vandaag. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. En uh, jij houdt het uh, voor ons in de gaten natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Maar. Dus, nou, mocht er een gescoord worden, hoor ik het graag van je, Jan. En uh, de lu luisteraars tussentijds even in de gaten. En anders komen we zo'n beetje aan het eind van uh, de eerste helft uh, weer bij je terug. Daar in een zonnig en warm marken. Tot zo, uh, Jan. En uh, net uh, bij het verhaal uh, over uh, de podcast uh, Barboek, uh, Benno, ja. kwam het verleden ook weer uh, te sprake natuurlijk. En uh, al die verhalen met uh, Sandra Lissenberg. En uh, ja, dit is ook een plaat uit uh, mijn verleden, uit mijn uh, okay. zeg maar, stop, uh, verleden. Joe Smoels, uh, hoor je. En de Promised Land. Ja, lekker om hem weer eens te draaien. Lekker Op deze zo warme zaterdagmiddag. Ja, ja. Net uh, tijdens het uh, Barboekverhaal uh, had Sandra het ook over de huidige horeca en uh, hoe die bezig zijn. En zij noemde het wapen van Zandvoort. Ja. Laten die nou net ook genomineerd zijn voor uh, ondernemen van het jaar. Precies. En uh, ja, want het is weer zover. Vanaf uh, 14 november kan iedereen. Vanaf nu tot en met 14 november. Zo moet ik het zeggen. Kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op negen kandidaten... die de eindronden hebben gehaald. En dat allemaal uit een lange lijst van bedrijven die zijn aangedragen. Dus een soort list verdeeld over drie categorieën. Horeca, retail en overige. En de eerste drie van wordt, Ja, met name Brigitte van Eijg. Dan Le Bar... Uh, Dimvi Tonen en Thalassa Huig Moline, Moline, Molenaar Junior. Retail is Natuurgeneeskracht Ingeborg Engelsma. Nalu Surf en Shop Remco Paap en uh, Vera Flowers en Gifts van Wimke en Ramon. En de overige is Liefs uit Van Zandvoort.com Christel Veerman en de DJ School Beats en At The Beach, Maxime Eigossen en Zenzo Yoga van Monique Christiaans. Dat zijn de negen genomineerden en daar mag je op stemmen. En dat doe je dan via de Zandvoedse Courant. Ja, dat gaat een beetje ouderwets vinden wij hier in de studio. Ja, moet je een uh, dingetje uitknippen, ja, zeg maar, moet, en, uh, en uh, je, je handtekeningen zetten. Ja, je moet zelfs nog een handtekening en je e-mailadres. Dat weer wel. Uh, ja. uh, en dat mag je dan inleveren. Tot en met 14 november bij Bruna Balkende. En um, nou, iedereen bleek, weet blijkbaar ook waar dat is, want er staat geen adres bij. Nee, uh, de, de Grote Krocht. De Grote Krocht, precies. Er is maar één Bruna Balkende. Goed, dus ik zou zeggen, ga lekker stemmen. Uh, ja, dat uh, zijn wat uh, namen. En uh, even kijken hoor, hoe uh, werkt dat dan? Uh, mag je uit uh, elke categorie eentje nemen of twee? Of, oh ja, uh, ja, dat zeg je zo. in ja, uh, uh, Het hmm. aantal stemmen plus het oordeel. Ja, uh, oh oh ja, op één kandidaat. Uh, zie op één kandidaat mag je. Ja, staan, dus per, per, per, per, per categorie op één kandidaat. Oh ja, ja, ik zie het ook staan. Ja, het staat duidelijk opgeschreven. Dus lees het allemaal even na in de Zandvoets Courant. Daar staan de spelregels duidelijk in. Knip het uit, kruis het aan. Handtekening eronder, je naam enzovoorts. En dan even naar Bruna Balkende. En je hebt het uh, helemaal goed gedaan. Dus het wordt. Uh, uh, nou, dan ja, het wordt moeilijk om uh, keuzes te maken. Ja, vind je het moeilijk? Allemaal uh, goede, uh, goede kandidaten. Jij, jij zou het ja. niet weten. Nee. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, ik, uh, ik ga voor senso yoga daar ben ik wel voor. <laughs> Dat. Vind ik wel mooi. En Natuurgeneeskracht vind ik ook mooi. Kijk. En het Wapen van Zandvoort. Daar hebben wij met de radiocollega's ons eerste biertje gedronken. Dus uh, mijn ook, lijst is... uh, Ook het Wapen erbij. <laughs> dus mijn dus, uh, lijst is... Zometeen even langs uh, Brune Bak en... Uh, <laughs> knip hem even van je scherm even uit. Ja, uh, die bon uh, zeg maar. Ja. En dan... Uh... Ja, uh, ja. oké. Okay. Nou, ik, uh, ja, ik, uh, ik had nog een verhaal van het wapen van Zandvoort en het bier drinken. Maar dat zullen we maar even bij de Duitsers. Nou, de... dat kan uh, in, de, in de bar... Uh, hoe heet dat? Bar, in de barboek. In de barboek, ja. <laughs> oké. Okay, okay, uh, uh. Oh ja, ik had nog een bericht. Um, vandaag, ja ja, vandaag is het zover... Dat Nelke van Koningsveld haar boek presenteert of wordt uitgebracht. En dat gebeurt helaas niet in Zandvoort, dat is ontzettend jammer. Dat gebeurt in Almere. Ik weet niet waarom, misschien zit haar uitgever daar. Het boek heet Hotel Happiness. En Nelke die doet dat onder het pseudoniem is um, even Flortje Floortje Zanders. Zeg ik het goed? Ja, Floortje Zanders. Uh, want de uitgever... die vond die naam Nelke van Koningsveld... Uh, vond die blijkbaar niks. Hmm. En uh, toen kwam hij met allerlei... Uh, namen aan en dat vond uh, Nelke... dan weer niks. En uiteindelijk is het... Floortje Zanders geworden omdat... Uh, Eén zoon van haar heet Floor. En de ander heet Sander. En dat is op deze manier uh, is dat zo gekomen. Nou, en het worden trouwens twee boeken. Het boek 1 is uit. En straks komt uh, volgend jaar. Komt twee, boek 2 twee uit. En de deadline is keihard gesteld door de uitgever. Door kijk, kijk, kijk. Nelke schrijft er flinkersblauw. Nou, en dat uh, klinkt wel spannend. Uh, dat boek. Zeg maar. Nou, nee, het is helemaal niet spannend. Dan nee? is er misschien het verhaal wel. Maar het is een veel goed roman. En dat betekent dat er, is er altijd een happy end is. En niet, nee, nee, Rob, nee, nee, niet het happy end waar jij daar weer aan denkt. Maar goed. Het dus, jammer weer. Ja. Ja. Maar het is een, gewoon een heel fijn, gezellig boek. Ik denk goed voor onder de kerstboom. Helemaal goed. Dankjewel voor het nieuws. Zometeen veel meer in het volgende uur. En we gaan alweer nou op naar het nieuws. En weer inderdaad, Benno. Ja, inderdaad. En dan uh, eens even kijken wat we nog uh, gaan draaien. Nou, we hebben er nog eentje. En dat is uh, de single van uh, Colt. Play Tot aan het uh, nieuws. Tot zometeen. I lie and look up at you When the morning comes, I watch you rise There's a paradise they couldn't capture That bright infinity inside you rise May 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채나 웃으며 너를 만나 Never ending forever be Daarmee